voor de BBC. Turkije heeft Bontink opdracht gegeven het land te verlaten. Het is vandaag drukker op de Franse wegen dan vorige week op zwarte zaterdag. Op het hoogtepunt vlak voor 1 uur vanmiddag stond er 970 kilometer file. Vorige week was dat 880 kilometer. De meeste vertraging is in het zuiden van Frankrijk, ten zuiden van Lyon, en ook op de grens tussen Frankrijk en Spanje is het druk. Bij een inbraak in een villa van de familie Philips in Eindhoven is vorig jaar een schilderij van Rembrandt gestolen. Het werk, een portret van Rembrandts zoon Titus, wordt nog altijd vermist. Er werd ook een dure klok gestolen. Het nieuws over de roof komt nu naar buiten, omdat dinsdag een man van 50 uit Eindhoven terecht staat in de zaak. Hij wordt ervan verdacht dat hij het schilderij en de klok te koop heeft aangeboden aan de conciërge van de Philips Villa. Hij zou de huismeester een DVD met foto's van de gestolen waar hebben laten zien. Ondanks de aanhouding van de man is de buit nog niet gevonden. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het blijft droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar weer af. Op de meeste plaatsen ook weer droog. En het wordt rond 24 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staat alleen nog een flinke file op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos. 11 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maakt ze naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 107. Schaaktje, kun je maar weg nog even smeren. En liever het en kom ik zomaar. Zie 107. 24 uur per dag. hete er zomer iets. Nou, dat is het nou bij Henk thuis, hè? Ritmo de la noche. ja. hey mate. hey mate. hey mate. Het uh, derde en laatste uur van Salford uh, op zaterdag... die openen wij met Mystique en Ritmo de la noche. Het is zeven over vier in het derde en laatste uur. De volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars, rond de klok van kwart over vier is het tijd voor Pit Report. Nieuws uit uh, de uh, autosport en uh, natuurlijk ook uit de Formule 1. Half vijf is het weer tijd voor dieren van de week. En die luistert deze week naar de naam meis... Het gedicht van de week, we hebben er twee, één Engelse en één Nederlandse. Het gaat beide over muziek, dus we moeten nog even overleggen welke het gaat worden vandaag. De Engelse uitvoering is Still Got The Blues en de Nederlandse titel is Muziek. Mm. Dus uh, genoeg reden om ook het derde uur te laten blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Oh, is dat van uh, Carrie Moore? Heel goed. Carrie Moore. Ja. Heel goed. Heel, heel goed. goed. Om kwart voor vijf hoor je hem. Het gedicht van de dag bij CFM. En niet alleen vandaag. Nee, morgen heb je ook weer gewoon een uh, kapelvers gedicht. Zo uh, rond kwart voor vijf. Want we zitten twee dagen over, John. Ja, het ja. hele weekend. We zijn er weer het hele weekend mee bezig. Zo heurt het al. Lekker radio maken voor Zodvoorts. Nogmaals een uh, goeiemiddag. na ja, de radio op Sierra V Zalvo Met 24 uur per dag muziek en informatie En hier is Listen Balls the rain I bought your pain But you're the only one that can save me You cause the rain I bought your pain But you're the only one that can save me Oh save me Call Wat een heerlijke danshit van dit moment, dat was uh, Listen Be en Save Me. Een lekkere strandplaat, toch? Ja. Het is lekker geniet van het mooie weer op het strand. Een hele goede middag en welkom bij CFM Zandvoort. Tot aan vijf uur vanmiddag, Albertje en ik met z'n nu Womek en Wommack. Hier is T-Drops. Het is kwart over vier geworden. Tijd voor Pit Report. CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Daarvoor schakelen we live over naar Studio 2 van CFM. Daar zit mijn collega Albert-Jan Vos. Het eerste opmerkelijke bericht komt uit de hoek van Jason Button. Jason Button is slachtoffer geworden van een James Bond-inbraak. Jason Button is, net, is het slachtoffer geworden van een brutale inbraak... die lijkt op een actie uit de film van James Bond. Dat meldt de Engelse krant The Sun... De Formule 1-coureur zou samen met zijn vrouw in een gehuurde villa in Zuid-Frankrijk zijn beroofd... nadat dieven het koppel hadden uitgeschakeld met verdovend gas... dat via de airconditioning door het huis was verspreid. Toen Button en zijn verloofde Groggy wakker werden... merkte zij dat er voor ruim 350.000 euro aan spullen was gestolen. De peperdure verlovingsring van Jessica was een van de verdwenen goederen. De Zuid-Franse politie erkent dat er nog steeds vaker op deze manier wordt ingebroken in dure huizen in de regio. Trouwens, de Formule 1-coureurs genieten momenteel... behalve Jens Mütten dan, van een, van een zomerstop. En Max Vertappen de zal deze zomerstop gebruiken... om zijn een eindelijk eens een keer zijn rijbewijs te gaan halen. Het werd tijd, hè? Het werd tijd. De volgende race, de Grand Prix van België... vindt plaats op 23 augustus. Jaap van Lagen en Katzburg blijven LADA-coureurs. Autocoureurs Jaap van Lagen en Nicky Katzburg... gaan ook de laatste vier races van het VIA World Touring Car Championship... het WTCC, voor het Russische fabrieksteam LADA uitkomen...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 Het is in de rest van het seizoen, het is in de rest van het seizoen de, onze beste kansen om veel punten te scoren... al dus voor Stappen, tegen de website de GP Update. De 17-jarige coureur hadden vorige week in Hongarije met de vierde plaats... het beste resultaat in zijn loopbaan. Verder wordt het bericht moeilijker, want Spa, Monza, Xotchi... hebben lange rechte stukken voorspelden voor Stappen. Zijn Toro Rosso-Bolide komt door de relatief zwakke Renault-motor... in vergelijking met de concurrentie topsnelheid tekort op snelle circuits. We zien wel hoe het loopt. Hopelijk kan ik in al die races alsnog punten scoren. En tenslotte, Renault neemt Verstappen-team niet over. Scudera Toro Rosso, het Formule 1-team van Max Verstappen... wordt waarschijnlijk niet overgenomen door Renault. Dat zei teambaas Frans Tots, maar afgelopen maandag op de officiële Formule 1-website. Renault is uh, bij ons op bezoek geweest, maar de laatste weken is het stil, al dus tost. Ik denk dat, dat ze een ander team willen kopen. Volgens de laatste geruchten staat Renault inderdaad op het punt Lotus over te nemen. Die renstal was in het verleden al het fabrieksteam van de Franse motorbouwer. De motoren die Renault levert aan Toro Rosso zijn zuster en de zusterformatie Red Bull kampen met defecten... en een tekort aan paardenkrachten. Om het tijd te doen keren zouden, zij de, zouden de Fransen overwegen... weer een eigen fabrieksteam op te zetten. Tost gaf eerder aan open te staan voor een overname. De teambaas weet niet precies hoe het voor Toro Rosso vergaat... nu die verkoop van de baan lijkt. We moeten afwachten wat Renault doet... en dan bespreken we wat het beste is voor het team. Tot, Tot zover. Oh. Dit, wa dit was uh, Pitt Report. <laughs> oh. Oh. Ja, lekker, hè? oh, lekker bezig. <laughs> en hier is Duff en Kodo. De Ik ben hartstikke hartstikke hartstikke hartstikke hartstikke hartstikke hartstikke hartstikke hartstikke hartstikke Ich hartstikke hartstikke hartstikke is een aparte plaat, hè? deze van de Fjord Codal bij CFM. Ja, want John, je hebt het van de week waarschijnlijk wel op de CFM-app gelezen. De kat die gered is uit de auto bij de Watertoren. Ja? Ja, de politie heeft een raampje ingeslagen, hè? Ja, dat ken je ze wel op de keizer wel het een donder, hè? Ja, is het zo? Mocht ja, het niet? Nee, mocht niet. Mocht niet, mocht waarom niet? niet? Geen dieren redden. Nee, raam kapot slaan in een auto, ben je gek. Ik vond het wel een goeie, maar inbrekers die gaan ook zo te werk. Dus uh, pas op met wat je in je auto achterlaat.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 Leuk hè, zo'n spotje uit de gouden oude doos van CFM. Uh, CFM, dit jaar 25 jaar in Zalvoort. En daar zijn we natuurlijk heel trots op. Volgende week gaan we het ook vieren trouwens op het strand hoor. 16 augustus, Message from the Beach. Vanaf 10 uur bij de haven van Zalvoort. En iedereen is van harte welkom.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 als Bint uh, Timeless, die heeft hier ook nog de hele tijd mee opgetreden... Hè, met deze single Where Is The Love. En dit was het origineel dan, uit de jaren zeventig. De delication. Ja, we zijn eigenlijk een klein beetje te vroeg. Kunnen nee, twee nee, nee, nee, nee, nee, we twee dingen doen? we praten wel even keurig voor onder half vijf. Natuurlijk vanavond, oh, jazz, oh, behind, ja. jazz Behind the Beach. Ja? Vanaf uh, 7 uur, uh, het grote podium uh, zal inmiddels uh, klaarstaan... voor het grote Jazz Behind the Beach concert... Dat vanavond om 8 uur zal beginnen, maar vanaf vanaf 7 uur uh, hebben ze daar muziek. Live muziek voor u. En natuurlijk morgenochtend uh, van 10 tot 12 staat uh, ons programma ZFM Jazz. Ook in het teken van uh, Jazz Behind the Beach. En zo maak je toch drie dagen vol. Hè? Vrijdag was het Jazz behind the Bar. Mm -hmm. Uh, zaterdag, dus vandaag Jazz uh, Behind the Beach. En morgen Jazz Behind the Mix. Om het zo eens dus Jazz te Behind the Beach. Uh, uh, hebben we die mix, ook in mix, mix? Mix, Behind the Mink paneel. Mix. Ja, leuk. Dat op zijn Engels. En dat is met uh, Charles Duyf en, uh, en anderen. We er, er een speciale uitzending van uh, dus, uh, jazzliefhebbers. Morgenochtend, als u een eitje zit te tikken, heerlijk nog even na jazzen. En een lekker, lekker erbij. Met Charles Duyf mm. en uh, uh, ZFM Jazz live vanuit, ook live vanuit de studio hier aan de Tolweg 10A. Uh, verder nog nog even, ja nogmaals welke datum was het ook weer dat we de hele dag op stand zaten? 16 augustus, 16 volgende augustus. week zondag. Vanaf hoe laat zijn we daar? Vanaf uh, 10 uur. Tot wanneer? Tot uh, 9 uur. Ja, ja Was een feest hoor. En de gastheren voor die dag namens CFM zijn... Ben Sonneveld en Andor Sambergen. We beginnen van 10 uur die dag met 2 uur CFM Jazz. Ik van, heb ook iets gehoord ergens over Sjeul de Bullen. Ja, je kan je inschrijven voor Jeugd de Boel en zo. Ja, hè? we hebben ook een team, hè, CFM? Oh ja? De, de Sidekickers. De Sidekickers, oké, okay, dat is de dus Goed, van CFM Lunst. Maar in ieder geval, ja. luisteraars, u, kunt dan, u bent die dag van harte welkom om te komen kijken hoe radio gemaakt wordt. En uh, ja, wat er allemaal nog meer ter tafel zal komen. En zullen vele gasten. Uh, misschien een bitterballetje of zo? Wellicht een bitterballetje. <lacht> <lacht> Wel een bitterballetje. Nee, u bent van harte welkom om te kijken hoe radio gemaakt wordt. Dat allemaal in de haven van Zandvoort. Volgende week zondag van 10 tot 9. En nu is het precies half vijf tijd voor het dier van de week. En die heet het Meis. Meis. Meis. Want Meis is een wat onzekere meid die even de tijd nodig heeft om je te leren kennen. Als je je eenmaal kent is het een echte knuffel. Ze is soms wat angstig naar vreemde mensen en daarom plaatsen ze het li liever ook niet bij jonge en kleine kinderen. Meis is gek op aandacht en is graag bij je. Het alleen thuis zijn moet daarom nog wel worden opgebouwd. Ze is niet erg gek op andere dieren... en daarom zoekt ze dan ook een huis... waar ze de aandacht niet hoeft te delen. En waar verblijft Meis momenteel? Meis verblijft momenteel in het Dierenthuis... Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En kijk ook even op de website... www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Meis verdient een thuis. Zo is het en dat geldt ook voor alle andere dieren... uit het Kennemer Dierenthuis... Ik ga gewoon eens even een kijkje nemen. Keesomstraat nummer 5 hier in Zalvoort. Het dierenthuis van de hele regio Kenemland zit hier in Zalvoort. Mocht je toch dat toch niet weten. En hier is de plaat uit de jaren 90 van Polla en Abdul Dream nog een keer. Hier is Straight Appen. Ik Albert ik heb het zwemmen helemaal niet kunnen volgen de afgelopen dagen. Nou, kan je me even in het kort bijpraten? <laughs> Vast wel, hè? Vast uh, wel. Heel in het kort. Heel ja, in het kort. Heel in het kort. gaat niet zo voorspoedig met de Nederlandse oh. dames. En dat heeft natuurlijk diverse oorzaken. Maar vandaag wordt er weer, zojuist is het weer begonnen. met het zwemmen in Rusland. Dus uh, wij volgen dat natuurlijk wel. Mocht het Nederlands nieuws zijn, dan melden wij dat zeker. Oké, okay, dankjewel. Uh, waar wil ik het dan hebben? Oh ja, uh, Sail Amsterdam uh, komt er weer aan. Hey, Zit jij mijn redactie een beetje, <laughs> een beetje... Nou, gooi me maar meteen nou. in dan. Ja, want uh, luisteraars, in, in uw houdt van uh, mooie tolships. Uh, wie de imposante schepen alvast wil zien... voordat ze op 19 augustus Amsterdam aandoen... voor het spectaculaire Sail-evenement... kan op 15 tot en met 18 augustus in de haven van IJmuiden terecht... Daar meren verschillende tollships namelijk aan. En dit wordt gevierd door met pre-sale IJmond gekoppeld aan het Havenfestival in IJmuiden. IJmuiden geldt eens in de vijf jaar als startpunt van sale Amsterdam. Hier kun je dus al een voorproefje krijgen van welke imposante schepen er woensdag 19 augustus aan de sale -in parade meedoen. De schepen en de bemanning worden zaterdag 15 augustus muzikaal welkom geheten... en sommige klassieke schepen zijn toegankelijk voor het publiek. Naast muziek, kunst, eetentjes en straattheater... is er woensdag 18 augustus ook een speciale pre, pre markt mm -hmm. Ook de Noorderkade in Weverwijk doet mee aan het pre-sale festival. En kijk even op de website van Sale 2015 voor meer informatie. Maar u kunt ze dus alvast zien voordat ze op 19 augustus Amsterdam aandoen van 15 tot en met 18 augustus liggen de haven vol met deze prachtige tolships. En ook 25 jaar geleden was zeil Amsterdam. 25 jaar. ZFM. Zeil 90. Zo'n 1.100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens zeil voor het eerst te zien. Zfm. ZFM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. En we zijn er nog steeds bij, hè, bij zeil.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 Ik zou je willen winnen door de Sahara te maar ik weet niet weet. Ik zou je willen smeken, het van de kansen willen preken, maar ik weet niet. Hij weet, weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen ringen, en als een, een lijst te laten zingen, maar ik weet niet. Hij weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen kooien, en dan een luidelijk kondooien, maar ik weet niet. Hij weet niet hoe. Zou je koning willen kronen en in paleizen laten wonen, luchten bouwen en dan was hij nog van je houden, maar ik weet niet hoe. Oh oh. Het is dus even wat anders hè, dan uh, Benny Nijman. Uh, deze versie van Gerson Meenie. Je hoorde, ik weet niet hoe een hit uh, van dit moment. En uh, collega Ruud Jals is ook helemaal gek van die plaat, uh, Albert Jan. Dat die draait hem helemaal grijs bij uh, CFM Lust. Het programma wat je dagelijks hoort tussen 12 en 2 uur. Dat was de single van Dayton, Jorden, The Sound of Music. Ja, afgelopen week is een trouwe luisteraar van dit programma overleden, Albert Jan. Ja, en hij was ook regelmatig te gast bij ons in zijn programma... samen met Michael Knubben. En dan hebben we het natuurlijk over Johannes van Sta, de basgitarist. Eh, ja, helaas heeft hij de strijd moeten opgeven afgelopen donderdag. Dus vandaar dat wij een memoriamgedicht gedicht. Vrij naar de tekst van Gary Moore, want het nummer vond hij heel goed. Still got the blues voor hem. Een beetje hebben herschreven. En dit ter nagedachten is van Johannes. Ja, we wensen familie en vrienden heel veel sterkte. Het used to be so easy. To give your heart away. You... You found out that the hard way There's a price you had to pay You found out what love is Friend of mine You should have known time after time So long It was so long ago But I've still got the blues for you It used to be so easy To fall in love again You found out the hard way It's a road that leads to pain You found out that love is more than just a game Playing to win But to lose just the same So long It was so long ago But I still, still got the blues for you So many days since I've seen your face. You will be in my heart. But there's an empty space. Where you, you used to be. So long. It was so long ago. But I've still got the blues for you. All the days come and go. There's one thing I know. I've still... Still got the blues for you. Het gedicht ter nagedachtenis aan Johannes van Sta. Still got the blues for you.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 used to be so easy 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. Zie er Een vanavond in Jasby Uit de Bits, Albert-Jan. Uh, Rata'splein vanaf huh? 7 uur. Rata'splein, groot podium staat daar, dus uh, dat gaat heel gezellig worden. Jordi, Winterfire en uh, Let Us Groove. Alweer inderdaad de ene laatste plaats. <lacht> maar niet, niet gedrukt, morgen zijn we er weer. Tussen 2 en 5. Zo is dat. Met Zandvoort op zondag. Maar laat uw radio gewoon aanstaan, want... Zo meteen komt Fred. Fred, hey Fred. Hey Fred. Hey, hey Fred. Hey, hey, Fred. is daar. Heb je een beetje lekkere muziek? Heerlijke muziek. Van leuke muziek, van alles wat. Dat hoor je bij Fred. Goed. Vijf uh, nou, tot zeven, Fred met uh, Entertainment for You. Ja. Ja. En wij hebben werk overleg. Dus want, zo is het. Want dat rooien waar jij deze over, programma over had, daar zijn we Kreeft. nog niet. Kreeft. Kreeft. Kreeft. Nee, gooit hem eruit, gooit hem eruit. Maak van haar geen woord. Ja, vreugdje niet een uh, beetje lijken op het uh, koffiezetapparaat uit de keuken. Kijk uit wat je zegt. Kijk uit wat je zegt. <lacht> alles ja, kan tegengebruikt worden. Daar lijkt hij wel op, hoor.